4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Egyptische president Mubarak heeft hervormingen beloofd. In een toespraak op televisie zei hij dat er meer democratie komt... en dat hij de werkloosheid, de corruptie en de armoede gaat aanpakken. De komende dag zal Mubarak een nieuwe regering installeren... maar hij blijft zelf president. Het was voor het eerst dat Mubarak reageerde op de protesten in zijn land... die ook vannacht doorgaan. De president zei dat hij de ontevredenheid van de Egyptenaren begrijpt... en dat ze het recht hebben om hun mening te geven... maar wel binnen de grenzen van de wet. Mubarak verdedigde het ingrijpen van de ordentroepen... die volgens hem terughoudend hebben opgetreden. Op het Wereldeconomisch Forum in Davos... heeft Bill Gates 100 miljoen dollar toegezegd voor de strijd tegen polio. Het geld is bedoeld om kinderverlamming definitief de wereld uit te helpen. De Britse premier Cameron stelt 20 miljoen dollar beschikbaar... Met het geld van Gates en Cameron kunnen miljoenen kinderen worden ingeënt. Het aantal gevallen van polio is de laatste 20 jaar met 99 verminderd. De ziekte komt nog in een tiental ontwikkelingslanden voor. En vormt alleen in India, Pakistan, Afghanistan en Nigeria nog een groot probleem. De Afrikaanse Unie stelt een commissie in die een oplossing moet vinden voor de politieke crisis in de Ivoorkust. De commissie zal bestaan uit vijf Afrikaanse staatshoofden en binnen een maand een bindende uitspraak doen. Zowel de zittende president Kebakbo als uitdager Ouattara moeten zich daaraan houden, zei de president van Mauritanië, dat land is momenteel de voorzitter van de Afrikaanse Unie. De internationale gemeenschap riep Watara tot winnaar uit van de verkiezingen eind vorig jaar. Maar Gbagbo weigert op te stappen. De Keniaanse premier, die bemiddeld in het conflict in die voorkust, riep de twee kemphanen eerder op samen om de tafel te gaan zitten. Het weer: het is een heldere nacht met minima van min 3 in Zeeland tot min 7 in het oosten. Overdag weer volop zon, maar wel koud, met middagtemperaturen rond of net iets boven het vriespunt. Dit was het NOS-journaal.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 We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. Het worden nog een paar mooie nachtelijke radio-uurtjes. Van zes tot zeven voormalig top-judoka, orthopedagoog... en psycholoog Nienke Klopstra in 'Nachtvluchten: nieuwe start. Daarvoor van vijf tot zes Ada Kok in een aflevering van de Helden van toen. En in dit uur een bijdrage van de VPRO. Op 29 januari 1945 werd Lennart Nijg geboren. De tekstdichter verwierf landelijke bekendheden met zijn teksten voor Boudewijn de Groot. De jeugdvriend met wie hij in heemsteden opgroeide. Maar hij werkte ook met andere artiesten. Onder meer met Jenny Arian, Jasperina de Jong... Ramse Shafi en Rob de Nijs. Tevens schreef hij columns in het Haarlems dagbloek, Dagblad... Moet ik zeggen, en meerdere boeken. Na een kort ziekbed overleed hij, op 57-jarige leeftijd. Eind 2007 verscheen de biografie Testament, Leven en Werk van Lennart Nijg... van de hand van Peter Voskuil. In de avonden was Wim Brands in 2008 in gesprek met de biograaf. En het kan natuurlijk niet anders dan een heel muzikaal uurtje gaan worden. VPRO. De avonden. Met Wim Brands. Ik ga vanavond uitgebreid praten met Peter Voskou. En hij schreef de biografie van Lennart Nijg. De tekstschrijver van vooral toch Boudewijn de Groot, maar ook Rob de Nijs. Ja, noem jij er nog een aantal? Uh, Astrid Peter? Nijg, Lisbeth ja. List. Uh, Rams Schaffi, natuurlijk, Pastorale. Uh, ga zo maar door. We gaan heel mooi werk laten horen van, uh, van Lennart Nijg. En we gaan over. Leven en werk van deze bijzondere Nederlandse tekstdichter praten Peter Voskou en ik. Muziek om te beginnen van Habib Kwaité. Nepal, Nepal, Nepal, Nepal, Nepal, Nepal, Nepal, Neba Nepal, jama sigira, Nepal, nya nyuma Nepal, Nepal, Nepal, Nepal, Nepal, Nepal, Nepal, Nepal, Amenga ni akende kambi, uloba bere taenga ni aina e ni nyama danye uloba tuawu ye, mateko roba tuwa mfabeko, alakatimbalu kabuga tuwee, kashini kene ya dama neba. Mami, kon je anyuma obe we lala amenga nyake ne neka karamobe kurane kala na sige nyobe buru lala amenga nyake ne neka bi bolo babereta inganiya yina ye bene nya nyuma nya ulo ba dua u ye matekoro ba dua ma Balooca, the way she can lay down, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, Ja, Habib Kwaite en dit is VP Roos de avonden. Dit hele verdere uur is gewijd aan Lennart Nijg. Ik denk dat je hem wel Nederlands beste tekstschrijver van de 20 ste eeuw kunt, uh, kunt noemen. Ik doe dat in elk geval. Ik ga praten met uh, Peter Voskuil en hij schreef de biografie van Lennart Nijg... Testament Leven en werk van Lennart Nijg. Je hebt muziek uitgezocht, Peter. Daar gaan we naar luisteren dit uur. Ja. Hij schreef voor... Je hebt er net al een aantal opgezomd. Uh, verschillende uh, muzikanten. Vooral voor Boudewijn de Groot natuurlijk. Jij hebt Lennart Nijg. Een Haarlemmer. Een Haarlemmer bij uitstek. Uh, zelf niet gekend. Je hebt hem wel eens de hand geschud. Maar ja. dat was het ook, hè? Ja. Eén één of twee keer heb ik hem uh, de hand mogen schudden. En... Uh... Persoonlijk een echt gesprek uh, aanknopen heb ik nooit gedaan. Het sch schijnt ook heel moeilijk te zijn hoor. Want het was uh, alsof hij zijn gebit uh, ondersteboven in zijn uh, mond had geplakt. Dat althans is wat de mensen mij verteld hebben. Dus uh -huh. hij was ook heel moeilijk om te verstaan uh, aan het einde van zijn leven. En het was, maar daar zullen we het ook nog wel over hebben denk ik... ook nog eens een man die moeilijk te vinden was op de een of andere manier. Ja, ja. Ik denk echt uh, af en toe dat hij uh, met zijn hoofd in een hele andere wereld zat... En, en dan zelf ja, misschien voor de helft maar in de reële wereld was. Wanneer dus het maakt jij... moeilijk om te praten met iemand natuurlijk. Wanneer heb jij uh, besloten deze biografie te gaan, uh, gaan schrijven? Want er zit heel veel werk in. Ik bedoel, je kende hem niet. Je moest ja. alles opzoeken. Wanneer? Ik denk een jaar of drie geleden. Ik weet niet eens precies meer. Maar uh, uh, ja, dat was toch wel het moment dat ik dacht... Uh, het, het boek was er niet. Dat verbaasde me al eigenlijk. Dat iemand die zoveel mooie dingen geschreven heeft nog niet zo'n boek heeft. En ik dacht, uh, iemand met zo'n oeuvre verdient dat boek. En uh, toen zijn de eerste plannen gekomen. Uh -huh. Wat heb je gedaan? Want je kende hem niet. Je, moest, je kende liedjes natuurlijk van hem. Ja. Nou ja, ik ben eerst... Dus een, uh, ik, ik was toen in de omstandigheid dat ik met één arm in het gips zat. Dus het enige wat ik kon doen was uh, eigenlijk een beetje uh, lezen... en uh, misschien wat internetten. En toen ben ik langzaam eens alles doorgaan nemen... en dan steeds dieper ingedoken... En daarna ben ik uh, eigenlijk uh, in contact getreden met de Erven Neig. Dat is een, ja, een verzameling neven en nichten van Lennart. En met natuurlijk andere mensen die Lennart goed gekend hebben. Boudewijn de Groot. En uh, uh, ook uh, Lennart heeft drie ex-vrouwen. Die heb ik toen ook allemaal benaderd. En uh, ja, daarna het vertrouwen gekregen. En toen zijn we begonnen. Uh -huh. In het Letterkundig Museum in Den Haag. En uh, daar ligt zijn literaire nalatenschap. En dan... Ja, dan ga je zitten op een um, door de weekse maandag... en dan krijg je 15 dozen met uh, papieren voor je neus. En dan ga je daarin zitten vroeten. En, en langzaam heb ik daar mijn weg uh, doorheen gevonden. Vijftien dozen, wat ja. zit daar allemaal in? Zit het daar ook al rommel. Die... Heel rommel? Rommel, ja. Nee, <laughs> dat is al heel, heel, heel. Het is net alsof je bij hem op zolder zit. He, he? Dus, uh, de neigjes waren sowieso geen weggooiers. Dus ook heel veel spullen ja, waar je eigenlijk als biograaf niks aan hebt. Maar je gaat natuurlijk door en uh, je hoopt maar dat ene uh, prachtige... Uh, uh, het documentje komt en die ben ik ook al langzaam uh, aardig wat tegengekomen. Maar wat kwam je dan bijvoorbeeld tegen waarvan je dacht, Rommel? Wat, wat bewaarde die dan? Had hij dan bijvoorbeeld bewaard waar je uiteindelijk. Ja, nou, dus... Van alles. Uh, complete uh, uh, faxcorrespondenties, die eigenlijk helemaal nergens over gingen. Uh, met allemaal onderwerpen, echt actuele onderwerpen die hij dan aandroeg bij de gemeente of bij Houdens uh, Dagblad. Uh, um, en. en uh, boodschappenlijstjes, uh, uh, folders, dat ik dacht... wat heeft hij dat geschreven of zo, maar dat zat er dan per ongeluk tussen. Uh, heel ingewikkeld allemaal. Really? Maar ook hele mooie dingen. Want het ging mij natuurlijk ook uh, dat je in, in plotsklaps... Uh, een liedje tegenkomt zoals Testament... en dan staat dan in één keer een heel ander couplet in... Uh, dan uh, eigenlijk de versie die wij kennen. Gewoon totaal anders. En dat is natuurlijk wel leuk. Dat zijn de momenten waarvoor je het doet. Dus je zit uren te spitten... En het is misschien maar twee keer vijf minuten uh, raak. Het, was hij thuis iemand die, uh, die veel herschreef of niet? Zijn er veel ja. varianten van, van liedjes? Er zijn niet Ja, ik weet wel dat hij eindeloos zat te rommelen voordat hij uh, een keertje een goede tekst had. Met name aan het eind van zijn leven. Want wat mij dus verbaasde eigenlijk, uh, aan het begin van zijn leven. is dat dat er eigenlijk vrij vloeiend uitkwam. Het, volgens mij was Leinhardt een, een natuurtalent. Ik kan uh, niet tot een andere conclusie uh, komen. Er, zijn, er is niet heel veel materiaal bewaard gebleven, maar er staat in het boek dus ook een, een handgeschreven tekst. Nou, dat is gewoon in één keer op papier gegaan, dat zie je aan alles. En ja, je ziet uh, de zinnen, en dan hier en daar is er wel weer wat doorgestreept. En als het heel erg tegen zit, streept hij twee keer door. En uh, op die manier is dat op papier gekomen. Heeft hij daar zelf veel over verteld, over hoe die werkte, bijvoorbeeld in het begin? Ja. Uh, tenminste, hij, hij uh, had wel een vast tramien. En dat is dat hij uh, eerst een kernregel uh, zocht. En die regel, dat werd de hartenkreet van het lied, zoals hij dat noemde. En dat probeerde hij zoveel mogelijk uh, te herhalen. Kun je, een, kun je een voorbeeld geven, zo uit het hoofd even? Nou, we gaan straks naar uh, beneden alle pijl uh, luisteren. En dan zie je aan het einde van elke uh, uh, couplet uh, komt weer die regel. En dat is toch beneden alle pijl. En dat was dan de kernregel waar ja. alles omheen ging. Ja. Beneden alle pijl van wanneer uh, uh, is de dat? 66. De, dat is 66. En ja. dat is hoe lang is die dan al bezig? Nou, dan is hij eigenlijk uh, twee jaar bezig met liedjes schrijven. Ja, over dat begin dan moeten we denk ik uh, duidelijk ook nog. Zit hij dan nog op de filmacademie? Want daar heeft hij gezeten, hè? Ik denk dat hij toen nog uh, op de filmacademie zat. Uh, ja. Hij zat op de, net als Boudewijn de Groot. Ja. Da daar zijn ze elkaar he, de, uh, uh, tegengekomen. Nou, ze kenden elkaar al uh -huh. eerder. Ze hebben bij elkaar in de straat gewoond. Ja. En uh, daarna... Uh, uh, een beetje uit het oog verloren. En toen later kregen ze weer... Ja, het is puur steeds natuurlijk, klein wereldje... hadden ze wederzijdse vrienden. En dat is één vriendengroep gekomen. En ze zijn elkaar eigenlijk op het strand uh, weer tegengekomen. Ja, ik zeg tegengekomen een beetje aarzelend, omdat... Uh, maar daar wil ik het dan misschien na dat nummer even over hebben. Omdat, ja. uh, dat vind ik eigenlijk ook wel het mooie van jouw biografie, moet ik zeggen. Jij al meteen vrijwel in het begin zegt... die man was op een bepaalde manier... Ja. Ik had liever iets anders gezegd, hoor. Maar het is de enige conclusie die je kan trekken... als je al die mensen spreekt die zo dicht bij hem stonden. Ik bedoel, als je toch met iemand getrouwd bent. Ja. Of zoals Boudewijn. Nou, die, die twee die moeten een band gehad hebben. Dat is, die hebben elkaar zo lang gekend en zoveel successen samen, uh, gevierd, En dat je dan nog niet eigenlijk tot iemand door kan rekenen. Ja, ja wat, zei bouwde, wat zei Boudewijn de groot daarover? Nou ja, die zei eigenlijk, Lennart, uh, daar heb ik eigenlijk nooit echt een diep gesprek uh, mee gehad. En uh, dan hebben we het denk ik toch over, nou, wat is het, 40 jaar samenwerking. Uh... Ze hebben samen in huis gewoond. Ja. Dan zou je toch denken, een keer midden in Wonderlijk. de nacht. ja. We gaan luisteren naar dat lied. jouw armen liefste zijn niet om te slaan.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 Waarmee je zonder moeite je geweten zustert. En dat is toch beneden alle pijn.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 Het bedriegen ligt nu eenmaal in jouw stijl. Je hebt je in het geheim aan mij gescholken. Maar het is toch wel beneden alle pijl. Oudewijn de Groot een tekst van Leonard Neig. En over Lennart Nijg gaat het in dit uur van de avond. Want ik praat met Peter Voskau die de biografie van Nijg schreef. Testament, leven en werk. We hebben het net over die ondergrondelijke man... die maar niet uh, uh, ja, te doorgronden viel. Je schrijft het ook in je voorwoord, dat wil ik <lacht> wel even voorlezen. Dat is een mailtje van een, uh, van een vriendin van hem. Mm. En die... Uh, je sterkte op je zoektocht... naar de ondergrondelijke, ongrijpbare Lennart. Wat voor gezin kwam die? Ja, Lennart was een, een beetje van uh, gegoede afkomst. De Neigjes uh, ja, die, uh, hebben het NRC opgericht. En die hadden een heel groot uh, scheepvaartbedrijf ook. En uh, dat geld zat ook wel allemaal nog... in, de, in, in het gezin ook waar hij uh, uit stamt. Verder was hij eigenlijk enig kind. En... Uh, Heel erg steeds denk ik, is hij uh, opgevoed. Ja, dus... Keurig, netjes. Well to do. Ja. Net de jongen. Ja. Maar dan lees je over die vader. Ja, je, je doelt erop uh, dat hij uh, een NSB-verleden heeft, die vader. Ja. ja, het is een beetje een... Uh, ik, ik denk wel... Ik, ik, het is voor mij moeilijk geweest om te kijken... Uh, om te analyseren hoe dat Lennart... Uh, geraakt heeft. Maar er zijn wel mensen geweest die hebben gezegd, ja, die vader is daarna eigenlijk uh, nooit meer dezelfde geweest. Die heeft eigenlijk de fout gemaakt, want het was toch een fout om lid te worden van de NSB. is een beetje slordig geweest in het opzeggen van het lidmaatschap. Hij is, is totaal niet fanatiek geweest. Hij heeft ook nooit uh, rare uh, uh, uh, uh, uh, dingen gedaan dat hij voorop liep. Uh, of, eigenlijk was hij alleen maar lid. En, ja, het klinkt een beetje als een ongelukje. En als je dan daarna uh, in een kamp moet een tijdje. Want ik denk dat dat die vader wel beïnvloed heeft. En hoe dat dan op een kind doorwerkt, ja. Nog maar nog... heeft hij daar wel eens iets over gezegd? Lennart zelf? Ja. Nee. Het vermoeden is zelfs dat hij het een hele tijd niet helemaal exact geweten heeft. Eigenlijk uh, de eerste keer dat hij er ooit iets uh, in het openbare uh, over gezegd heeft... En, en, en ook tegen anderen was hij helemaal niet spraakzaam daarover naartoe... is in een prachtige column, die is ongeveer, nou, ik denk... Een jaar voor zijn dood heeft hij geschreven. En die column die heet Koffertje. En zijn vader, die uh, staat op het punt uh, van overlijden. ligt eigenlijk op zijn sterfbed. En die heeft hem toen gevraagd: Wil jij die brieven, ik heb een koffertje met brieven. Wil jij die uh, vernietigen? En uh, toen heeft Lein had gezegd: Nee, dat wil ik niet. En dat bleken brieven te zijn. Een correspondentie tussen zijn ouders. terwijl uh, die vader. En maan neig en uh, neig En die vader zat toen in het uh, strafkamp in, uh, in Haarlem. Die heeft daar heel lang moeten wachten totdat hij uh, een keer uh, berecht werd. En weer losgelaten werd. Omdat het eigenlijk uh, ja, iemand was die helemaal uh, geen belangrijke rol gespeeld had. Nee. Dus ja, dat is, dat is echt... Uh, uh, ja, het is moeilijk te achterhalen hoe dat allemaal gelopen is. Maar ik kan me niet voorstellen dat het... Toch niet een of andere. Daarom heb ik het er ook ingezet. Het moet een invloed hebben. Wat voor, wat voor verstandhouding had hij met zijn vader? Nou ja, volgens mij een hele goede. Maar ik denk precies, als die vader nog geleefd had... had hij precies hetzelfde gezegd wat ook Baudouin had gezegd, denk ik. En dat is zij, waren, zij leken erg op elkaar. Zijn vader had dat creatieve ook. Die schijnt uh, tot, uh, ik geloof, de top drie van de reclame uh, uit zijn tijd gerekend... Uh, te moeten worden. En, en die heeft ook nog werk van hem. Hangt zelfs in een museum. Dus uh, was niet de eerste, de beste. Had ook, was bevriend met Martin Toonder. Dus echt wel een, een talentvolle man. Maar ja, ze waren allebei niet zo goed in het verkopen van hun kunst, eigenlijk. Uh -huh. Wat waren de ambities van de, van de jonge Lennart Nijg? Het is wel aardig. Je hebt een pagina opgenomen dat is dat waar, waarop staat hij was leesverslaafd Hij las veel. Hè? Ja. Nou, ik denk dat hij. Je zegt wel eens, uh, ja, een geboren schrijver. Dat moet hij geweest zijn. Dat, dat, dat, ja. ik, ik kom in het letterkundig museum kom ik stukken tegen. Die heeft hij geschreven toen hij 13 was. En dan, dat is al alsof een volwassene dat op papier gezet heeft. Wat voor stukken waren dat? Zijn dat? Ja, dat zijn uh, vers korte verslaagjes van dingen die hij meemaakt. Lennart is net een wandelende camera, dat is hij altijd gebleven. Dan zat hij ergens in zijn eerste stamkroeg, uh, bijvoorbeeld. Nou, daar dronk hij nog uh, helemaal niets, alleen maar uh, colaatjes en dat soort dingen. Maar dan zat hij toch wel een beetje rond te kijken van... wat is dit voor Heemstede-volk wat ik om mij heen heb. En langzaam uh, ja, zie je hem dan een beetje karmicheld... boomansachtige schetjes uh, gaan maken, maar ja... Goed, goed genoeg om al mensen te amuseren, gewoon volwassen mensen al. Dus wonderlijk goed kon hij schrijven op, op vroege leeftijd al, vind ik. Godfried Boomans, is een van zijn, in, die staat in zijn top 10, hè? Ja. ook een haarlemmer. Ja. Wat vond hij daar zo mooi aan? Nou, ik denk, uh, ja, de, de, het uh, de bloemenrijke, denk ik vooral. In, in die zin lijken ze ook op elkaar. Ze komen allebei uit een totaal ander tijdperk, dus je kan ze niet echt vergelijken. Maar ja, Bowmans is natuurlijk heel erg bloemrijk. En, en uh, met humor ook. En die humor is ook wel een beetje Lennart, uh, Lennart's humor. Ook in het lijstje staat de Bijbel. Ja. De legende wil schrijven ja, dat hij die Bijbel, want hij heeft op de Filmacademie gezeten, altijd, altijd, altijd bij zich had. Ja, hij heeft een klasgenoot verteld uh, uit die tijd. Dat hij, hij, hij schijnt zelfs. Volgens uh, de verhalen, voor wat ze waard zijn natuurlijk... maar uh, het lijkt mij dat het klopt... dat is dat hij met een, met een lege schooltas naar school ging... en er zat dan alleen een bijbel in en een fles drank. En uh, ja, die, die klasgenoten keken natuurlijk verwonderd op... van wat, wat, wat moet hij daarmee? Ja, want we hebben het ook nog eens over de jaren zestig. Uh, ja. En dan goed die fles drank oké, okay, maar ook die bijbel daarin. Uh, ja, hij zei dat hij dat boek uh, bestudeerde... Uh -huh. Gelovig was hij niet, volgens mij. Dus hij, hij komt ook niet aan de gelovige zin. Of, uh... Ik denk dat hij het een heel mooi boek vond. En, en uh, ik denk dat hij gewoon inspiratie uithaalde. Dus er staat natuurlijk prachtige taal in de Bijbel ook. Nog een invloed van hem. Dat komt ook door de filmacademie. Daar gaf de dichter Rijn Bloem les. En die heeft James Joyce vertaald. Ja. Dat vond hij ook prachtig. Ja. Uh, hij zegt daarover dat, het een, uh, ja, dat er een wereld voor hem opengegaan is uh, op die uh, filmacademie toen hij voor het eerst met dat uh, boek uh, in aanraking uh, kwam. Op welke manier dat precies in zijn werk terug te vinden is dat uh, de, de meeste anderen die op, dat, op het lijstje staan, die kan je heel direct aanwijzen. Maar dit is misschien uh, iets, iets moeilijker. Nou, probeer het maar eens. Wat er namelijk ook uh, op staat, en dat is wel mooi, dat, dat wordt niet meer zoveel gelezen, dat is uh, Bredero. Ja. Toneelschrijver, dichter uit de 16e eeuw. Ja, nou wie, wie hield zich daar in de jaren 60 mee bezig van zijn leeftijd? Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ja, het is natuurlijk fantastisch. Dat, dat zijn, die invloeden kan je wel aanwijzen. Dat hij echt, uh, hij gaat eigenlijk een beetje in die lijn uh, voort. Wat we net gehoord hebben, beneden alle pijl, is eigenlijk ook ergens wel een, een, een ballade met steeds. Pam weer die laatste regel, en Pam weer die laatste regel. Dat is eigenlijk ook heel middeleeuws redenrijker, hè? Werd hij ook genoemd uh, door uh, andere uh, dichters uit die tijd. Hij was een beetje een buitenbeentje, natuurlijk. Die kijk, jaren zestig, daar iedereen vooruit. En hij zat die rare oude boeken van... of tenminste, het zijn niet eens boeken, natuurlijk... maar hij zat die rare oude gedichten van vroeger uh, te lezen... en zelfs daar nog op voor te borduren... Hij kende, zo lees ik hier in je biografie, van Bredero. 'Snachts rusten de meeste dieren. Dat kende hij helemaal uh, uit zijn ja, hoofd. Klopt. En hij vond dan ook, hij vond dan ook die, uh, die, die regel ook al zo prachtig. 'Snachts rusten de meeste dieren. Ja. Nou, het, het, het zou misschien bijna een. Uh, het is omgekeerd natuurlijk, maar het zou bijna een Lennard-regel kunnen zijn. Waarom? Ja, het, het, het heeft iets. Het knappen van Lennart is natuurlijk altijd dat het iets heel erg uh, erg... Je, je kan het heel erg invullen. Het is heel eenvoudig. Iedereen begrijpt het in één klap. En toch is het persoonlijk. Het is in eigenlijk een zinnetje dat je denkt. Als je, als je al die liedjes van hem zinnetje voor zinnetje gaat bekijken, dan is misschien één zo'n zinnetje helemaal niet zo opzienbaar. Maar de kracht is dat hij met een hele simpele zin begint. En vanaf daar eigenlijk elk, elke zin de volgende laat. Versterken zonder dat hij het beeld verstoort door een een andere, doordat hij als klem komt te zitten of een regel ertussen doet die minder is van kwaliteit. Wat je, wat je natuurlijk met veel liedjes van mindere tekstschrijvers ziet, is dat een, een, een lied in één keer na een couplet uh, links afslaat. Uh -huh. En dat je als lezer gewoon even. Een, of als, als luisteraar een, een, een, een, een, een, een, een stapje naar. Uh, uh, rechts moet maken om te kunnen blijven volgen. En dat is met, met dit... Uh... Ja, dat zijn, zijn, zijn, zijn liedjes. En ik heb het toch ook al een aantal in mijn hoofd zitten. Die blijven ook erin hangen omdat ze zo mooi... Eh, krachtig en eenvoudig zijn. Ja. En dan niet zoals bijvoorbeeld... Uh, in één in... zin kunnen zeggen waar een ander... Tien zinnen voor nodig. Ja, maar heeft. ook niet van die onnozele dingen erin als kringeling, kringeling. Nee. Weet je wel, dat, dat soort flauwekul, <laughs> om maar zo te noemen. Ja. Wat misschien ook wel een mooi liedje is, maar dat dus niet. We, we gaan nu luisteren. Je hebt het en ander uit, uitgekozen Strand. Van wanneer is dat? Dat is het allereerste liedje wat uh, Leonard en Boudewijn... Uh, samen schreven. Leonard had, of uh, Boudewijn had, eerst de eerste muziek. Meestal het ging het bijna altijd andersom, maar dit allereerste liedje had Boudewijn een melodietje op zijn gitaar. Maar vertel even, hoe, hoe ging, want die, ze kwamen elkaar tegen op de... Nou ja, eerder dus allemaal, ze, weer, maar ook weer op de gitaar. Ze zaten filmmaker. in dezelfde vriendengroep. Ze zaten op het strand, letterlijk ook, denk ik. Dat het, ja. Met enige poëtische vrijheid is het wel zo gegaan. Ze kwamen elkaar tegen op het strand bij Zandvoort. Daar zaten ze met een vriendengroep. En ik denk, uh, ja, Boudewijn had een melodietje op zijn gitaar... en die heeft gevraagd, uh, denk ik, uh, kan jij er niet een tekst bij maken? Of Leinart heeft dat aangeboden. Dat maar was het meestal omgekeerd? Anders was het altijd omgekeerd. Alles begon bij Leonard, in het hoofd van Lennart. Maar in dit geval was eerst het melodietje er. En Lennart heeft een lap van de tekst uh, daarop geschreven.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 over de biografie die hij schreef, over Lennart Nijg, Testament. We, we laten straks ook nog even iets horen... wat hij voor Rob heeft, uh, gedaan, de Nijs heeft gedaan. Dat is ook heel veel. En dat is eigenlijk... Die hele plaat die staat vol eigenlijk met klassiekers en, en hits. Een hele vreemde plaat is dat. Malle Babbe. Malle Babbe, Dagzuster Ursula, Jan Klaassen de Trompetter. Ja. En daartussen staan dan eigenlijk liedjes die pas later... Uh, we hadden het net, daarom begin ik er ook even over, die wereld van Bredero. Ik bedoel, ja. We hebben het over een jongen die in de jaren zestig zeg maar, op de, op naar de filmacademie gaat. Ongetwijfeld ook met de bedoeling films te maken, neem ik aan. Ja, hij maar wou eigenlijk zet... cineast worden op dat moment, denk ik. Dat vond hij nog belangrijker. Dat liedje schrijven deed hij er maar bij. Ik, de, ik denk dat hij toen, hadden nou, dus ze ook helemaal nog niet door, het was hobby, het was nog lang geen werk. En dat ze daar zoveel geld mee konden verdienen... Dat was helemaal nog niet uh, in hun hoofd, denk ik. Langzaam is het. Het is overkomen. Dat zeggen ze ook allebei, Lennart en Boudewijn. De eerste hits. Voor ze het wisten, ze hadden een liedje geschreven. Voor ze het wisten stonden ze in de studio, of stond Boudewijn in de studio. En voor ze het wisten hadden ze een plaatje samen. En weer een paar maanden later hadden ze ineens een hit. Uh -huh. En vanaf daar is de trein gaan rollen. Maar het is er wel overkomen. Maar het is toch grappig, want je zegt hij deed dat er bijna bij. Maar hij heeft. Dat, dat, dat vertelde jij me voordat we net hier de, in de studio gingen zitten. Ja. Ook in het begin al tijden gehad dat hij per half jaar een, een ton of zo verdiende. Wat natuurlijk heel veel was in die tijd. Ja, nou, ja. maar dat, van, dat is ergens in begin jaren zeventig uh, gekomen. En dat geld met bakken naar binnen ja. uh, uh, kwam. Dat hij er dus in gewoon. In de begintijd geeft hij eigenlijk alleen voor Boudewijn. En ja. uh, zo begin jaren zeventig. Uh, toen is hij ook wat commercieel geworden. Toen heeft hij ook wat andere artiesten erbij gezocht. Want Boudewijn begon toen de nukken te krijgen dat hij soms wel eens verdween. Of uh, allerlei uh, hiaten in zijn carrière had. En toen heeft hij, uh, is hij voor Rob de Nijs gaan schrijven. Hij is uh, voor uh, Astrid, wat toen zijn vrouw was, gaan schrijven. Hij is uh, voor Jasperina de Jonge musicals gaan schrijven. Dus hij heeft toen uh, heel slim is zijn werkzaamheden wat meer gaan Spreiden, zodat hij er ook wat beter van uh, kon leven. En niet alleen van Boudewijn. De grap is overigens dat... dat uh, uh, je noemt nu net Astrid Nijg. Ja. Ook een uh, klassieker heeft hij voor haar geschreven. Ja. Ik doe wat ik doe. Ik doe wat ik doe. Ja. Nou, het grappige is, ik, ik, ik zat tussen zes en zeven uur hier uh, aan te kondigen... bij Code Kloet, die toen aan het uitzenden was... wat ik vanavond ging doen. En toen begon hij ook over dat liedje... En het, dat is arbeidsvitamine geworden, hè, het liedje. Ja. dat kun je op de arbeids, Maar dat, dat, dat, dat ging. gaat over een prostituee. Dat was ja. voor die tijd toen een tamelijk rebels liedje. Ja, en toch. Uh, ja, er is ook een soort. daar uh, uh, is ook wel een oorlogje aan vooraf gegaan, uh, heb ik begrepen. In, uh, bij, bij de radiostations vooral. Met directeuren die riepen: van je draait die plaat niet. Uh -huh. En stoute DJ's die dat dan toch uh, deden. Ja. En uh, uh, dat, op een moment, Met name Radio Veronica geloof ik, uh, schijnt daar een, uh, een hele goede rol in gespeeld te hebben. En op die manier is dat liedje langzaam verder gegaan. En toen bam, in één keer uh, begon iedereen het te, te draaien. Maar dat is echt uh, maanden strijd van aan vooraf gegaan van uh, DJ's die zeiden we moeten dat toch draaien. Uh -huh. nu, nu, nu zei je dat net al. Uh, dat hij op een gegeven moment voor, bijvoorbeeld Rob de Nijs ging schrijven... en we ja. noemden toen wat liedjes. Zuster Ursula, Malle Babbe, Jan, Jan Klaassen. Klaassen, de trompetter. Dat is allemaal, want we hadden het, en, en daar begon ik daar net over... daar kom ik dan nu weer even terug, we hadden het net even over Bredero, 16e eeuw. De, ja. Dat heeft, dat heeft, dat heeft deze, deze sfeer ook allemaal, hè? Ja, op een, een of andere manier wel. En... Maar hij zegt zelf ook over Bredero... Van dat dat iemand is die eigenlijk zelf al zanger was. Alleen dat niet wist van zichzelf. Uh -huh. Omdat je die regels, die kan je bijna zingen. Nou ben ik niet een hele Bredero-kenner, hoor. Dat moeten mensen thuis niet denken. Maar... Nee, maar daar nou zit ik aan iets anders te denken. Namelijk dat iedereen die jij gesproken heeft, heeft gezegd... Kijk, er valt heel veel in je boek. Laat zich, dus ook, laat zich het ook even als een roman lezen. Heel veel over die man te vertellen. Ja. Maar van het begin af aan is ook duidelijk... dat niemand echt wist waar die man nou precies woonde. Als ja. dat was een zielvertoefde. Het maar... dichtste bij komen ze teksten. Als dat, je hem wilt leren zeggen. kennen, moet je naar de teksten luisteren. Dat is een volkomen eigen landschap, ja. lijkt het wel. Maar als je ook goed leest, dan zie je ook wel... want dat viel mij dus ook wel op... hoe autobiografisch uh, die liedjes... en misschien meer persoonlijk die liedjes uh, zijn. Terwijl ze ook heel universeel zijn. Iedereen kan ze uh, herkennen. Een liedje zoals uh, uh, Beneden alle pijl of straks... De avond, wat we straks gaan draaien. Misschien mag ik dat alvast verklappen. Ja. Nou, dat is echt. Uh, dat, dat, dat herken je. Maar het is wel uit zijn leven gegrepen. Het zijn zijn gevoelens van dat moment. En ik denk tot in het diepst van zijn ziel. Dat is de, dat is de, de, de avond. Dat is voor de Nijs geschreven. Ja. Waarom heb je dat gekozen? Uh, nou, ik, die plaat is een beetje. De hele plaat waar wij het over hebben. met al die hits erop. En daartussenin, die liedjes die daartussen staan. die zijn een beetje eigenlijk uh, weggevallen. Die zijn zo. Mooi ook, maar Rob de Nijs werd niet serieus genomen. Die had helemaal het verkeerde imago, dat was een singlesartiest. En die plaat, die LP, die werd niet eens besproken, heb ik gezien. Want ik probeerde recensies na te zoeken, die bestaan niet. Dat werd gewoon denk ik ergens op een hoop geflikkerd... oh, Rob de Nijs heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Maar wat voor artiest was Rob de Nijs, Een singlesartiest. Die werd echt puur op zijn singles afgerekend. Mensen kochten de singles. En die LP hadden ze niet zoveel interesse in. Dat was natuurlijk nog Rob de Nijs, de tienerster... die daar eigenlijk uh, weer een nieuw plaatje had gemaakt. En, en uh, dat Jan Klaassen, de trompetter dat, dat, uh, ja, dat sluit ook heel erg perfect aan, eigenlijk. Hij heeft Lennart heel knap geschreven bij die kinderseries... Uh, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen... en, en oebelen waar ja. hij in speelde. Maar dat imago was natuurlijk prut eigenlijk van, uh, van Rob de Nijs. We gaan luisteren naar uh, Avond. Nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichter doet. Laat het nu maar waaien, buiten stormen in het donker, binnen is het licht en warm en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen stroomt, ik zie de glans van hoop en twijfel in je ogen en ik weet waarvan je droomt. Je kunt niet zeker weten en alles staat voor mij Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof In jou en mij En als je s'morgens opstaat ben ik bij je En misschien heb ik al thee gezet. De zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen en als het regent gaan we terug in bed. Heel erg langzaam wakker worden, liggend rug aan rug. Ik zie de zon door de verdijnen. en ik weet dit ogenblik komt nooit terug. En je kunt niet zeker weten.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 Vanavond gaan we slapen, en verder zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn. Zonder jou. En je ja. kunt niet zeker weten... Ja, dat was een Lennart Nijg tekst voor Rob de Nijs. Peter Voskaal. We zitten te praten over uh, de biografie die jij gemaakt hebt. Testament. Ja. Het rare is bij Lennart -Nijg, als je, nu, je hebt alles meegenomen wat die man geschreven heeft. En ik, ik, ik zei net, het is gewoon nou, eigenlijk zonder twijfel de, de, de beste liedjeschrijver... die we uh, in Nederland gehad hebben na de Tweede Wereldoorlog in elk geval. Zou jij hem betere kennen? Annie M. G. Schmid, misschien. ja. Zij die komt samen, in de buurt. Ja, zij samen dan, uh, ja. wat liedjes betreft. Nou ja, dus, dus zijn wel, ja, er zijn wel meer mensen die uh, goede, prachtige teksten geschreven hebben. Maar hij heeft het wel heel lang achter elkaar gedaan. En hij is ook trendsetter geweest, vind ik. Hij is degene geweest die die poëzie in de popmuziek gebracht heeft. En ja, daarna is... heeft hij die navolging gekregen. Dat is grappig dat je dat zegt. Want ik zat uh, naar een uitzending van de top 2000 uh, te, te, te kijken. Toen zag ik een filmpje. Dat was wel aardig om te zien van de doors. En toen uh, legde een van de bandleden uit. Van, kijk, wat we wilden was eigenlijk heel simpel. We wilden niet zozeer een hele beroemde band worden. Maar we wilden poëzie en rock combineren. Ja. Ja, dat wilde Jim Morrison. Die combinatie. Maar eigenlijk is dat wat Lennart Neig bijvoorbeeld met, uh, met Boudewijn de Groot. Lennart maar, heeft dat voor het eerst in Nederland gedaan ja. eigenlijk. En hij liep wonderlijk in de pas met het buitenland. Want in het buitenland, op, iets eerder, ging daar Bob Dylan kwam omzetten. Die schreef eigenlijk, als, als je het vergelijkt, de inspiratiebronnen. Die zijn zelfs hetzelfde. Uh -huh. En voor die tijd was het allemaal uh, uh, ja, de Katinka's van... Uh, en, en uh, de postkoets en uh, dat soort uh, liedjes. Die ging, die, het waren, dat, ging niet, dat waren geen persoonlijke Kleine liedjes. Coquette Kleine coquette Katinka. Ja, ja. Dat was de titel waar ik naar nou zocht. En bij het woord fonogram dacht iedereen, zo schrijf je ook in je biografie aan Anneke Greunlo. Ja. He? Zo van jij gaat naar Ze moesten er zelf om lachen toen ze uh, uh, uh, uh, uh, Boudewijn als tienerster. Toen, ze eigenlijk uitgenodigd werd, toen Boudewijn uitgenodigd werd voor de eerste opname. Uh -huh. Daar moesten ze zelf om lachen. want... Ja, dat uh, kon toch helemaal niet. Maar ze zijn natuurlijk wel uh, ja, behoorlijk trouw aan zichzelf gebleven... en hebben die kans ook gekregen om het anders te doen. Ja. Nu zit ik te denken over die man. Dus die die, die, die prachtige teksten heeft uh, gemaakt... maar die naarmate zijn leven vordert eigenlijk steeds somberder wordt... Nog, nog onbegrijpelijker in zekere zin dan die al was. Hij zat flink aan de, aan de drugs. Dat probeerde hij ook uh, de hele tijd te verbloemen, volgens mij. Maar ja. Dat was speed vooral, hè? ja. Cocaïne ook, geloof ik. Maar uh, all allemaal spullen waar je niet op de lange termijn denk ik, niet vrolijk van wordt. Hij dronk veel? Te veel. Vas weduwe Joustra, Berenburg. En uh, ja, ja, ik geloof, wat is het, 35 procent of zo? Uh -huh. In ieder geval een heel straf uh, drankje. Ik kan het misschien fout hebben, hoor. maar uh, Ik heb zelf, ik denk, ik moet het ook proeven, want ik ben toch zijn biograaf. Ik heb een slok genomen en ik... Uh, Dag, ik kan me niet voorstellen dat je daar een halve fles per dag... Uh, of een fles zelfs, geloof ik, uh, van, van opdrinkt. Veel drank en drugs in ja. een hele kleine kring in Haarlem. Hij was natuurlijk echt een Haarlemmer. Prachtige stad, ook natuurlijk ja. ook helemaal niks mis mee. Zo bedoel ik <kijkt> het ook niet, maar in een hele kleine kring bewegend in Haarlem... met veel drank en drugs. En, en, daar, ik, ja. Ja, en daar? Daar ook mateloos populair zijn. Dus een hele ja, vijf stamkloegen hebben, iedereen daar kennen. Een heel klein wereldje eigenlijk. Maar hoe komt het, denk je, dat hij uh, uiteindelijk toch... Uh, tamelijk gefrustreerd is geëindigd? Ja, ik denk dat het toch ook met zijn gezondheid te maken heeft. Want je kan, denk ik, niet uh, al dat soort spullen nemen... zonder dat het zich vreekt. Uh, en ja, misschien is het wel zo uh, dat hij wist, denk ik wel... dat hij uh, herinnerd zou worden om, om zijn oeuvre om al die liedjes. Daar werd hij ook echt... Uh, voor, uh, maar hij had nog zo graag, denk ik, allerlei andere dingen willen doen. Een mooie roman schrijven of zo. Hij heeft hij op verschillende pogingen ondernomen, maar dat lukte hem dan niet. En hij werd eigenlijk, omdat hij... Hij voelde zich ook, denk ik, op een bepaalde manier niet helemaal voor vol. Dat hij voor vol werd aangezien door zijn, zijn vakbroeders. Die dachten, ja, dat is die schrijver van die... De verpakking is popmuziek en... Ja. Ja. Maar vakbroeders, dat zijn in dit geval tekstdichters. Die, die herkennen natuurlijk wel. Nou, de... dichters in het algemeen meer. Ja, ja dat bedoel je, hij ja. had gewoon graag gewoon een goede dichter genoemd willen worden. Ja, het is eigenlijk, ja, mensen die zijn toch eerder. Uh, in het boek zegt uh, Frank Hertsen dat. Die zegt ja, als Gerrit Komrij iets schrijft, dan wordt het eigenlijk heel anders uh, al benaderd dan wanneer Lennart een liedje voor Boudewijn weer afleverde. Terwijl eigenlijk is het misschien wel hetzelfde. Uh -huh. Ik bedoel, waarom zou dit niet poëzie zijn en, en Jacques Brel niet... en, en uh, Gerrit Komrij wel, omdat op de andere twee ook muziek gemaakt is? Dat is een, ja. Maar heeft hij zich daar wel eens over uitgelaten? Over dat hij daar heel gefrustreerd over was? Uh, ja, maar niet, uh, ik denk meer uh, tegenover uh, gewoon uh, intimie. Dus mensen die kenden, die wisten dat wel dat dat uh, zo was. Jij hebt, dat vertelde je aan het begin van dit gesprek... die vijftien uh, dozen waren het, he, in het Witte ja. Museum doorgenomen. Uh, Daar heb je dus ook al zijn pogingen om een roman uh, te maken. Nee, ben, die heeft hij volgens mij gelijk vernietigd ook. Ik heb er wel brieven over gevonden waarin hij dan schreef aan, aan een penvriend. van: uh, Ik heb, uh, ben bezig geweest, maar er komt niks dan uh, zelfbeklag uit mijn pen. Uh, ik, uh, heb het, uh, ik ben er maar mee gestopt. En, uh, maar hij had ook niet meer de... Ik denk dat je heel veel energie moet hebben om dat te doen. En die energie had hij gewoon niet meer. Het was ook een kwestie van gezondheid, denk ik. Hoe oud is hij geworden? 57. Hij schreef nog wel uh, op het laatste. Of lange tijd heeft hij voor het Haarlems dagblad. Uh, ja, echt, echt, columns. Echt columns. geschreven. Onstrouw. En uh, ja, soms. Uh, ja, Lennart heeft ook veel uh, uh, dingen geschreven die niet goed zijn hoor. Dat uh, mag ook wel eens gezegd worden. Anders zitten we hier een heel uur alleen maar die mannen op te hemelen. Nou, hoor. Maar uh, uh, die columns, die waren soms zwak. Maar ze waren ook, er zitten ook prachtige columns uh, tussen. Het, het geeft. Er, ja, is, in Haarlem is hij nog steeds ontzettend populair ook. En dat komt natuurlijk door die columns, dus dat gaat ook wel aan. Maar wat maakte ze zwak af en toe? Ja, ik denk dat ze misschien op het laatste moment... Uh, kijk, je moet het is ook een moordend ritme. Je moet elke week uh, weer iets maken. En het moet, uh, er staat de naam Lennart Nijgen onder en het moet wel leuk zijn. Wanneer heeft hij voor het laatst liedjes gemaakt? Uh, ik denk een, uh, een, ongeveer een jaar voor zijn dood. En dat zijn flarden van liedjes uiteindelijk. Die heeft hij eigenlijk nooit meer afgemaakt. Dan had hij daar ook iemand voor die het ging vertolken? Of was het alleen maar dat gewoon... Dat was voor Boudewijn. Dat ja. was echt, uh, volgens mij zat hij nog ontzettend te proberen om een deadline uh, te halen voor een cd. Boudewijn was al met een cd bezig. En die, riep, die liep hem natuurlijk constant te zeggen van heb je nog wat, heb je nog wat. En ik denk dat toen is hij gaan zitten. En heeft hij heeft hier nog uit alle macht geprobeerd uh, iets uh, voort uh, te brengen. En uh, dat is uh, op de CD Eiland in de verte van Bouwdewijn. Uh, zijn daar uh, nog wel nummers uh, van uh, terechtgekomen. Maar die heeft Bouwdewijn wel voor een deel ook zelf af moeten maken. Dus dat er gewoon een paar regels miste. Of dat ja. Lennart schreef ook wel eens iets dat het ruimde en dat wel ongeveer duidelijk was welke kant het op moest. Maar dan moest hij dan nog de echte zin voor vinden. En in dit geval zijn die zinnen dan uh, blijven staan. Uh -huh. Wat is nou het nummer? Uh dat dan uiteindelijk over zou blijven. Volgens hem zelf ook. hè? Niet per se zijn beste nummer. Overigens ook een mooi nummer. Dat ga ik nu niet draaien, maar het, jij mag het antwoord geven. Wat het, ja, het land van Maas en Waal. Of bedoel je dat? Ja, ja, ja, dat was de vraag. Dat heeft hij zelf gezegd. Heeft hij er ook bij gezegd waarom, of niet? Nou ja, het is, denk gewoon, het is sowieso de enige nummer één hit uh, met Boudewijn. En, en uh, het heeft iets... Iets vrolijks in zich en tegelijkertijd... het is een carnavalskraker, maar toch een poëtici. Nou, daar hebben we er maar nul van, of één dan op dit moment, maar nul anderen. Ja, en ook weer een heel raar barok landschap komt erin naar voren, hè? Ja. Ken je de tekst uit je hoofd? Ik ga niet vragen of je hem wilt zingen, maar... Nou ja, ik ken hem wel. Er staat een hele pagina in, zelfs, van voor tot het einde verklaard... waar elke zin vandaan komt... Maar als je, als je, je kan hem, het is eigenlijk, je kan, net zoals je dit boek op twee manieren kan lezen. Je kan alleen naar het plaatjes kijken of je kan het helemaal lezen. Okay. Zo kan je dat nummer, je kan het als carnavalshit horen, maar je kan het ook analyseren en dan zie je eigenlijk hoe goed het in elkaar zit. Als je de achtergronden weet en het verhaal ontvouwt zich erachter, dan is het eigenlijk een, een totale noodkreet van uh, ik heb zojuist, uh, is mijn, mijn uh, eerste liefde ervandoor en ik weet eigenlijk niet meer waar ik het zoeken moet. En dat is dan een carnavalskraker. Dat is... Mooi, hè? Ja. Geweldig. Wij gaan afsluiten met uh, het laatste nummer van Lennart Nijg, Ook voor Boudewende Groot. En dat is? Uh, terug van weg geweest. Van wanneer is dat? 1973. Uh, ik weet niet precies wanneer Lennart het geschreven heeft. Maar 73 uitgekomen. Laten we daarna luisteren. En dan vertel ik nog even dat uh, Testament. Leven en werk van uh, Lennart Nijg, geschreven door Peter Voskaal, is uitgegeven door Buitenspelers. Je had een vrouw in huis. Je had je eigen leven. Maar het bleek een weg die doodliep. Je bent weer teruggegaan. Je loopt weer door de stad. Waar alles is begonnen Probeert het te vergeten Niet stil te blijven staan De vrienden in het café Ze zijn niet veel veranderd De ene is wat dikker en de ander is getrouwd Je lacht alleen niet meer Om al hun flauwe grappen Zij bleven oude jong Jij bent alleen maar oud Je voelt je als een slak Op wie het leven zout legt De last van het verleden, ligt loodschaar op je rug Een paar boeren schuil Voor jeugd herinneren.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 Alleen maar bang, voor wat er nog kan komen, dat kan zoveel niet wezen. Maar ah nou je mond is dicht, toch wil je het overdoen, maar waar moet je beginnen? Je oh. hebt er vaak gehaast om te waarvoor je beslist. Je bent alleen verbrand. het bos is groot en donker, de kruimels brood verdwijnen. U hoorde Wim Brands in gesprek met biograaf Peter Voskuil... in een aflevering van De Avonden. Een bijdrage van de VPRO, eerder uitgezonden in 2008. Lennart Nijg werd geboren op de datum van vandaag, 29 januari in 1945. Hij overleed in 2002 op 57-jarige leeftijd. Het exemplaar van de biografie dat Wim Brands in handen had... heeft men toen via een prijsvraag verloot aan een luisteraar... En dat gaan wij nu ook doen, maar dan met Monster en Mo nooit meer op dieet. Geschreven door Monique Rozier. Zij was vorige week bij mij te gast in Nachtvluchten Nieuwe Start. De quizvraag echter om dit boek te winnen wordt niet gemakkelijk. Nachtvluchten maakte op een bepaald moment namelijk ook een soort nieuwe start... toen eh, destijds Radio 5 werd omgedoopt in 747 AM. Inmiddels is dat weer gewoon Radio 5 en Radio Nostalgia. Maar goed, met die naamsverandering van die zender... veranderde toen onze titel in het huidige Nachtvluchten. Maar hoe heette ons programma... Laten we zeggen zo om en nabij het eerste anderhalf jaar. Luisteraars van het eerste uur die zouden dat nog kunnen weten... ook zonder digitale snelweg. Materiaal van Radio 5 gedurende de nachtelijke uren... Toen via de gecombineerde zenders Radio 1 en 2. En voor de internetters een heel klein tipje van de sluier. We hebben er een keer een melding van gemaakt... bij ons negenjarig bestaan op 5 september 2009. Hoe heette ons programma de eerste uh, tijd van uitzending? En u kunt dat mailen naar nachtvluchten, omroepmax.nl... of u schrijft naar postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum... voor het boek van Monique Rozier. Tot zo.